5 uur, Mark Visser met het NOS Journaal. In verschillende steden heeft de politie tientallen mensen gearresteerd. In de regio Utrecht zijn tot nu toe 47 mensen opgepakt, onder meer voor vernieling er zijn 17 autobranden gemeld. In de regio Rotterdam zijn tot nu toe 40 mensen opgepakt, onder meer voor belediging en mishandeling. In het Rotterdamse oogziekenhuis is het drukker dan vorig jaar. Rond een uur of drie waren al 19 mensen behandeld. Vorig jaar waren het in de hele Nieuwjaarsnacht 20.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 Het weer, het is bewolkt en regenachtig. Ook vanochtend regent het nog steeds. In de middag vooral in het noordwesten, tijdelijk droog. De temperatuur ligt tussen de 10 graden in het noorden en 13 in het zuiden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Patrick Rodiers. Een bijzonder goede nacht en een prachtig en inspirerend 2012 gewenst. Van harte welkom bij alweer het zesde uur van de nacht van de overnachting. In de zomer van dit jaar was misschien wel de mooiste vrouw van Nederland mijn gast in de overnachting. Actrice Anna Drijver kwam langs en wilde het nummer Mooi horen uit een voorstelling van Maarten van Roosendaal. Ze had haar ouders meegenomen naar die voorstelling. Heel aangrijpend, dat is echt, vond ik ook echt leuk het, uh, of mooi om te zien.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 Hey, oh, listen what I say, oh, I got your hey, oh, now listen what I say, oh. oh, when will I know that I really can go to the well? Eind juni, vlak voordat de Tour de France van start ging... kwam NOS-wielencommentator Maarten Ducro langs. Hij was dolblij met zijn kamer in het College Hotel... want als oud wielrenner was hij niet zoveel luxe gewend. Bijzonder goede avond. dacht Patrick. Hoe is het? Prima. Ja? ja. Hoe bevalt de hotelkamer? Nou, ik uh, moet zeggen dat dit uh, iets bijzonders is. Ja? Ik vind het altijd wel leuk, een beetje die oude, oude dingen. Maar dit heeft wel karakter. Maar ja. jij hebt natuurlijk, toen jij de Tour de France fietste... in de meest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 Oh, die dat komt er ook bij. Ja, zo, hoe, ja, ja het begint op met de montanica. Ja. Zonder montanica, <laughs> dat, dat kan helemaal niet. Nou, Wacht jezus, jezus, hoor, ik nou, moet er wel even dan een. Uh, en je moet meezingen. Ja, ik En ik, ik heb maar... de tekst. Drens is mij niet machtig. Dus oh. ik, uh, ik moet even een blaadje erbij van wat er allemaal aan tekst is. Eens even zien hoor. Nou, ik hou hier dit vast en hier de Montmonica. Ja, doe ik even zo de goed. De lage kant.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 En dan moeten we gaan zingen. Ja, ik zou zeggen, ga je van. Jongens, jongens, jongens, jongens. Ik trap de buurt, de buurt zat in. Op het zandpad tussen slim en erom. En als ik dolk ik heb en in. Dippo en ben. Dan fiets ik deur. Ja, nee, dat de nee, heb je oh. wel gehad. Oh, zijn mijn zandvakken veen op dan. Nij nee, in Amsterdam en langs kral. Jeetje, die dat voor deur naast ik kan, dan kassen ze dief. Dan fiets ik deur. Wat ik wil en dan wie?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 En is het kunstwie? Ik had. Kunstwie is zoiets, daar loop je omheen. Weet je wel, wij, wij doen gewoon rock en weet ik het wat. En in één keer kunstmuziek muziek kan dat zo klinken. Ik was echt helemaal. kippenvel op mijn rug. Ik denk, ja, maar we gaan zo een stukje luisteren. Dit hier, ja. De, maar.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 Nou ja, doe even Born Under Bai, Ja, nee, ik ja. ga het niet zingen. Nee, maar dat kan niet. Maar even dan iedereen hoort die die heeft ook Proud Mary geschreven. Het is ja, maar Het is echt ja. de, de, de gewoon. En dat gaat zo door. Na, na, na, na. Ja, ik, ja, het is fantastisch. Eén akkoord en een fantastisch nummer. Hij kon gewoon niet spelen, maar hij kon wel muziek maken. Nou, dat verschil heeft lang geduurd voordat ik dat ontdekt had. En dat heeft alles met mijn uh, wuren en prestatiedrift te maken. Maar dan vind ik het toch vreemd dat je zegt... ja, eigenlijk voor gitaarspelen ben ik uh, een beetje te verlegen. Maar je hebt ja. hem al twee keer gepakt. Ja, dat komt door jou. Ja, nee, dat is toch <laughs> makkelijk. Ik mat, ben hoor. een soort... Dat is te makkelijk, ja. Eh... Uh...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 Like you said It would be Life goes Easy on me Most Of the time And so it is Shorter story. No love, no glory. No hero in.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 So it is, just like you said it should be, we'll both forget the breeze, most of the time. My eyes off of you. I can't take my eyes off of you. I can't take my. Take my mind off of you. I can't take my mind off of you. I can't take my mind off of you. I can't take my mind.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 nu door naar mijn laatste gast van dit uur. Zometeen na zessen nog onder andere Matthijs van Nieuwkerk... en commandant der strijdkrachten Peter van Uhm. Maar eerst naar begin juli. In de week dat voor de laatste keer de Space Shuttle de ruimte in werd geschoten... ontving ik de eerste Nederlandse ruimtevaarder. Wubo Okkels was mijn gast en met hem praatte ik over de prachtige aarde. Ja zeg...